Wat we, wat we wel jammer vinden is dat wij met onze betrokkenheid uh, ja, laat zeggen, er ook niet in zijn geslaagd om de politiek nog wat dichter uh, bij de burgers te krijgen. En dat, dat is iets wat je ik denk, ook samen moet doen, maar ik vind het nog steeds jammer om te merken dat in dat politiek uh, de mensen niet echt bezighoudt. Wat wel heel positief is en daar ben ik ook heel blij mee, al was het op laatst nog een heel zware bevalling. Ik ben blij dat we de gisteren uit zijn geslaagd om de contouren te leggen voor een nieuwe werkenwijze van de raad. ...die er vooral voor zal zorgen dat de stem van de burgers eerder gehoord zou worden. Dat is een project dat duidelijk is getrokken door onze burgervader... ...wat op een heel veel breed raakvlak kan leiden... ...en voor wat ik denk dat we daarmee eh, de politiek wat dichter bij de burgers kunnen brengen. Dat, dat gaan we er we best wel een keertje uitleggen... ...die vannacht allemaal tot 12 uur hebben zitten kijken. Hè? Ja. Andere ja, keer. Precies. Nou jij, Piet. Jij. Maar dan drie met. minuten? Ja. Oké. Okay. Volgens mij wel. Ja. <laughs> Johan, waar kijk jij met jouw VVD het... Uh... ...met de meeste voldoening op treur. Ik heb drie minuten. Ik zou graag willen beginnen met te zeggen dat de Raad een collectief is. Dus het is een beetje onzinnig om steeds te zeggen van... ...welke partij heeft nou wat gedaan. Je kunt wel zeggen natuurlijk welke partij initiatieven hebben genomen. Maar je hebt je collega's in de Raad nodig om iets gerealiseerd te krijgen. Dat wil ik toch graag even aanvullen. Um, ik begin ook met wat, wat we niet voor elkaar gekregen hebben. In ons verkiezingsprogramma van 2014, daar stond in... En dit is een hele gevoelige, maar daar stond in: bouwen van woningen voor senioren in het centrum. Nou, ik weet niet of jullie al goed uh, rondgekeken hebben, maar ze staan er nog steeds niet. Nou, dat wil niet zeggen dat dat alleen aan de raad ligt, en aan de gemeente of aan het college, maar we hebben dat in ieder geval niet voor elkaar gekregen. Wat wij wel voor elkaar gekregen hebben, en daar uh, ben ik uh, best wel heel trots op, want mogelijk heeft dat toch uh, levens bespaard: dat is dat na het laatste verschrikkelijke ongeluk op de Turnhoutse baan de VVD, en dat is echt de VVD geweest, die gezegd heeft... College, zullen we die rotondes nou niet eens een beetje naar voren halen? Want die stonden gepland voor 2019 en 2020. En voorwaar? Het college, maar ook het ambtelijk apparaat, is stevig aan de slag gegaan. En u ziet dat er nu al twee rotondes gerealiseerd zijn. En de derde, die komt eraan, als ik de raadsinformatie goed gelezen heb. Nou, daar zijn we best wel, daar zijn we best wel trots op. Er zijn wel meer dingen gebeurd... Ik denk dat de VVD enorm getrokken heeft aan uh, het uh, toerisme en recreatie. Als we gewoon gaan kijken, de, de, het aantal bedden, overnachtingen, wat we op dit moment in Gorle hebben in vergelijking met vier. En als ik dan nog een periode meer terug ga met acht jaar geleden, dan hebben we daar een enorme slag hebben gemaakt. in gemaakt. Hoeveel bedden hebben we nu meer, Johan? Uh, we hebben er nu, dacht ik, ongeveer 700. Ik weet niet meer precies hoe we er toen hadden, maar daar maar een fractie van. Een fractie van. 700 overnachtingen, hè? dan moet je... Oh, ja, dan moet je al 700 bedden. Sorry. Ja, 700 overnachtingen. Maar je moet, Ik dacht, waar zitten die? Dan moet je ook... Je, je telt dan niet alleen bed en breakfast, maar je telt ook je, je minicampings en zo, uh, tel je mee. Uh, ja, ja, ja. Het, waar het om gaat is dat recreatie en toerisme behoorlijk gegroeid is en ook een economische motor van het dorp is. En dat is. willen jullie nog meer Stinktie? laten worden? Uh, recreatie en toerisme mag zeker nog wel uh, wat groeien. Uh, we, we gaan geen uh, Oosterwijk worden, maar die kans die heeft Ghollen natuurlijk ook niet. Okay. Decentralisatie is al genoemd. Um, en jouw drie minuten. Maar daar, uh, zit ik, ik heb het belletje nog niet gehoord. Ja, uh, zo goed decentralisatie is al genoemd. Uh, daar heeft de Raad alleen, denk ik, kaderstellend en controlerend wat aan gedaan. Want het echte werk van de decentralisatie zit natuurlijk bij het ambtelijk apparaat. En ik denk dat we met z'n allen trots kunnen zijn dat wij ook de gouden onderscheiding daarvoor gekregen hebben. Oké, okay, dank je. Goed, dit was een uh, poging om jullie te onderscheiden. Om te laten zien waar, waar wij nou speciaal voor waren, wat hebben wij niet bereikt. Interessant om te zien dat op een aantal punten, bijvoorbeeld de duurzaamheid. jullie allemaal zeggen, het interesseert eigenlijk niet wie er mee begonnen was. Maar het staat nu op de agenda. En dat hier biedt een prachtig perspectief. We komen we naar de pauze op terug. Ja, en op vooral de de ook uh, dat er een betere communicatie moet komen. Ja, hè? Als ik dat het, ook. dat we zijn we toch allemaal al al over eens. Ja. Ja. En daar komen we straks naar de pauze op terug, omdat uh, ook van Oosterwijk, van Pach, heeft al aangekondigd dat hij straks naar een raadsbrede coalitie wil, waarin het onderscheid tussen politieke kleuren komt te vervagen. En dat was hier al een beetje aan het gebeuren, naar mijn gevoel. Oké, okay. nog reacties in de zaal misschien? Nee, niet eens. eens. Dan zijn ik nee. ook... Uh... Aanzetten daartoe. Ja, maar even dan. Ik wil toch nog heel even reageren op twee opmerkingen die zijn gemaakt over de Gouden Sociale Gemeente. Want je hebt me min of meer ook straks aangegeven dat ik nog een kleine kans ja, daarvoor ja. had. Kijk, we zijn um, door um, een, um, een maatschappelijke organisatie, Contour de Tvern, zijn wij uh, als gemeente... ...zijn wij voorgedragen bij Sociaal Werk Nederland uh, om genomineerd te worden tot een gouden sociale gemeente. En Sociaal Werk Nederland heeft ons als één van de elf gemeenten in heel Nederland benoemd in juni 2017. En dat hebben ze gedaan omdat uh, zij vonden dat wij uh, heel goed in staat waren geweest om met name richting burgerinitiatieven... Om de juiste balans te vinden tussen loslaten en uh, tussen betrokkenheid. En dat laatste dat is niet aan dank van de politieke partijen. Dat is niet dank aan, uh, de, aan de gemeente zelf, niet aan dank aan mij. Maar het is met name door de initiatieven die er zelf zijn. Dus de gouden gemeente zijn zij en niet wij. Nou, mooi. Ik uh, wil ook nog even zeggen voor de mensen thuis dat er gebeld kan worden, 013-534-1344. Als u echt reactie heeft op wat hier uh, gezegd wordt, ze zijn uh, meer dan welkom. Uh, we zijn bijna aan de pauze toe. Uh, daarna gaat er iets heel leuks gebeuren, want er kan iedereen meedoen, we kunnen gaan stemmen. En onze jur, die gaat dat even uitleggen. Dus ik wil heel graag dat hij hierin komt. Ja, ik kom eraan. <laughs> Ja, want we gaan dadelijk beginnen met het derde blok. En het derde blok zijn twintig stellingen. Nou ja, Wil en Goni zeiden het net al bij de opening van het programma. Dat we twintig stellingen in twee blokken van elk tien stellingen, uh, daar gaan we over stemmen. Niet alleen de lijsttrekkers, maar ook jullie hier in het publiek en u thuis. Nou, wat, voor moet, u, wat moet u daarvoor doen? Momenteel, de mensen in de zaal, die zien het hier al op uh, het scherm staan. Ik ga ervan uit en ik hoop ook dat iedereen een mobiele telefoon mee heeft genomen. Ik zie al wel een aantal mensen, inderdaad, nu heel vluchtig naar hun handtas grijpen en zo. Dus dat is mooi. Misschien moet je even kijken. Ja, dat goed doe ik ook. Hé, nee, komt goed, goed. Dus ook voor de mensen thuis roep ik jullie allemaal op om momenteel je telefoon erbij te pakken. Dat kan ook zijn een tablet of een laptop, zolang je maar met het apparaat op internet kunt. Nou, op het moment dat je, een bij, dat je je apparaat bij je hebt, uh, kun je naar internet gaan. Dat doe je via Google Chrome, Safari, Internet Explorer, Mozilla Firefox of een andere webbrowser. Kom. Als goed snel. Ja. Als goed snel. Op het moment dat je in internet bent aangekomen, ga je naar de website kahoot.it. En dat spel je met k-a-h-o-t.it. -O -t. Ik zal het nog een keer herhalen. Ja. K-a-h-o-o-t.it. Vervolgens kom je op een scherm terecht waar de website je vraagt om een nummer in te vullen, een gamepin. Dat nummer staat voor de mensen thuis in het scherm en hier bij de, in het publiek op het scherm. Dat nummer is. 822 2, 8 en 5. Ja, inderdaad. Ja, ik hoor hem. Daar, ja. Vervolgens druk je op oké okay en vraagt het spel om een gebruikersnaam in te vullen. Dat kan werkelijk waar elke naam zijn. Je eigen voornaam, nou hier zie je al een aantal creatieve uitingen hier op het scherm. De naam van je hond, de naam van je kat, de naam van je buurman, maakt in principe niet uit. Daarna druk je op enter en dan zit je in het spel. Nou, na de pauze dan gaan we beginnen met het stemmen van de stellingen. Allereerst zal op tv of hier op het scherm de stelling te zien zijn... ...waarna je 30 seconden de tijd hebt om te stemmen over de stelling. En dat kun je doen door op het rode vlak te drukken op het moment dat je het oneens bent met de stelling... ...en op het blauwe vlak te drukken op het moment dat je het eens bent met de stelling. Ik kan me voorstellen dat het misschien wat te snel is gegaan. In de pauze zullen voor de mensen hier in de zaal een aantal mensen van de crew rondlopen om technische ondersteuning te bieden, mocht dat nodig zijn. En voor de mensen thuis in de pauze zal er een filmpje te zien zijn waarin het nogmaals stap voor stap wordt uitgelegd. Dan zijn we zo bij jullie terug met het derde blok van dit verkiezingsdebat, de stellingen. Tot zo! De mensen, de mensen thuis kunnen in de pauze een aantal filmpjes kijken en deze uitleg... Kom direct ook nog een keertje op het scherm, kunnen mensen hier ook nog een keertje kijken, als ze dat willen. We gaan nu pauzeren tot kwart over negen, dan beginnen we weer. Hoe zit de gemeentepolitiek in elkaar? In Nederland hebben we bijna 400 gemeenten en drie bijzondere gemeenten. Dat zijn Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Elke gemeente heeft een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. Maar hoe werkt dat precies? Elke vier jaar kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Hoe groot die raad is hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven hebben bijvoorbeeld allemaal 45 zetels. Vlieland moet het doen met 9 zetels. De gemeenteraad beslist wat er moet gebeuren. Het college van BNW voert het uit. De raad controleert ook of het college dat goed doet. Vaak is wel duidelijk wat er moet gebeuren in een gemeente. Zo gaan ze bijvoorbeeld over de straatverlichting en het ophalen van het vuilnis. Dingen die toch wel moeten gebeuren. Maar of jij door het donker naar huis moet fietsen na het stappen en tot hoe laat je in de kroeg kunt staan, dat bepalen ze ook. Gelukkig heb jij veel invloed op de gemeentepolitiek, raadsleden zijn makkelijk te benaderen via social media of je stuurt ze gewoon een mailtje. Je kunt zelfs aanwezig zijn bij een commissievergadering. Zo'n commissie bestaat uit specialisten van verschillende partijen die veel weten van één thema. Jij kan ook meepraten in een commissie, bijvoorbeeld door uitgenodigd te worden als het over jouw woonwijk of straat gaat. Je kunt dus ook na de verkiezingen meebeslissen in je gemeente. Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Laat je stem horen, want het gaat ook over jou.